de laatste keer stak je de sleutel in het slot en vroeg je, je blijft toch nog even. Voor de laatste keer zei ik ja en dat was rot, want je had me al te veel gegeven. En al het licht dat nodig was, was voor het ophangen van onze jas, de rest was overboord. Er was geen licht en we hadden geen licht, we hadden geen licht meer nodig. En na een half uur praten en na anderhalf wat anders, toen durfde ik niet meer te zeggen, meisje, te zeggen, meisje, dit. Was nu der laatste geeft dit was nu de laatste.